Zes uur. Mariel. In Amsterdam is acteur Piet Reumer in besloten kring begraven op Zorgvliet. Zo'n 150 mensen waren uitgenodigd om hem de laatste eer te bewijzen. De familie had bewust voor een plechtigheid in rust gekozen. Piet Reumer overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Minister de Jager sluit een verplichte kwijtschelding van de Griekse schulden niet uit. Hij zei dat bij aankomst in Brussel, waar de EU-landen gaan vergaderen over de schuldencrisis. De banken onderhandelen al maanden over een vrijwillige kwijtschelding van de Griekse schulden, maar het is nog altijd niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. Bij twee kalveren die misvormd zijn geboren is het Smallenberg virus vastgesteld. Het ministerie zegt dat de kalveren van bedrijven zijn in Flevoland en Drenthe. Tot nu toe was het virus alleen aangetoond bij schapen en geiten. Er waren al wel volwassen runderen ziek geworden, maar daarvan kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat dat door het Smallenberg virus kwam. Een tweede kerncentrale in Borselen is voorlopig van de baan. Energiebedrijf Delta heeft de plannen twee tot drie jaar uitgesteld. Door de financiële crisis lukt het niet om de bouw van een nieuwe kerncentrale te financieren. En bovendien is er overcapaciteit op de energiemarkt, zegt Delta. Als de marktomstandigheden verbeteren, wil het Zeeuwse Energiebedrijf er opnieuw werk van maken. De man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij de filefuik in Apkoude, reed zonder geldig rijbewijs. Dat stelt het openbaar ministerie in de telastelegging. De man wordt verdacht van doodslag. In oktober werd hij met zijn zoon achtervolgd door agenten omdat hij benzine zou hebben gestolen. Vervolgens reed hij in op een file die door de politie was gecreëerd. Een automobilist in de file kwam om het leven. Het weer vanavond buien met kans op hagel en onweer. Minima rond het vriespunt in het binnenland en 4 graden aan de kust. Morgen eerst zon, later bewolkt. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS. -schrijf. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 107 kilometer file. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Ik begin met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen de knopen De Hoek en Bad Hoefdorp, 5 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Bad Hoefdorp zijn drie rijstroken dicht. Geeft ook vertraging richting Den Haag. Tussen de Nieuwe Meer en de Schiphol. staat nu 4 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Andelst en tot 8 kilometer. En verderop tussen knopen Del en Alfred de Arkel nog eens 8. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knopen Klaverpolder 5. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland...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 Go Officiously said it with a smile. Cheese so guilty dat zegt uh, Jim Coffee op een CD die hij uh, pas geleden heeft uitgebracht. Nee, nou ja, pas geleden. 2008 eind 2008. En dit was een uh, promotiesingeltje. Dus uh, misschien dat uh, de CD zelf inmiddels ook al wel in de winkel zal liggen. Zo kreun ik ook als ik weet dat u luistert naar het programma weer.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 Een tijdje geleden deze cd in mijn handen kreeg. Toen dacht ik bij mezelf, van, hoe moet ik nou mee? Dit is pure hardrock, Maar dat viel eigenlijk wel mee hoor, van deze Anderson Anders Osborne. En als u dit hoort, dan zegt u, ja natuurlijk. Dit is André Hazes met René Froger en Karel Krijhoff in bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk in de taal. Gekend, maar ook bedrukt hoe vaak stoot ik mijn kom. Wat echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. is op, dus rot nu maar op. En als u naar de bioscoop bent geweest voor de film Spider-Man, dan heeft u dit voorbij horen komen. Oh, Shad Kruger en Josie Scott, zij hadden het samen over deze Spider-Man. Een de namen die nogal herrie kan maken, dat is Anouk.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 It's hard to carry.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 Somewhere between heaven and hell, my soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath.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 Lay me down lay me down. Maybe I'll be home again one day het blijft dat mooie muziek he, van deze Crosby en Nash. Heeft u dat ook wel eens als u een liedje voorbij hoort komen van jaren geleden dat u het nog gewoon uit volle borst mee kunt zingen?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 She's always a woman to me. Hier in Nederland loopt een klein mannetje rond met een rond brilletje. En dan weet u dat ik het heb over Joep van het Hek. Sommigen die haten hem en anderen die dweepen ermee. Nou, ik ben er een paar keer geweest en ik vind hem wel goed hoor. Hij heeft soms heel diepzinnige liedjes en andere keren dan zijn het gewoon hele vrolijkjes. Zoals, ik kan er gewoon niks aan doen. Ik kan er niks aan doen, Ze zit om weg in de lucht. Het is vast het seizoen, ik slaak een hele diepe zucht. Ik voel me lekker loopt, de wereld ruikt naar gras. De vrouwen die ik droom, die schouwen live langs mijn terras. Ik kan er niks aan doen, ik voel me niet meer oud. Ik voel me net als toen en dat is heerlijk omgetrouwd. Ik dans met mooie meiden tot het holste van de nacht. Het zijn weer oude tijden, oh de vrouwen zijn zo zacht. Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen Bladen, limonade en een hele dikke zoet. Ik, ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen Ik voel me miljonair maar dan met 17 miljoen Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen Het leven duurt maar even en ik geef het van doen. Ik kan er niks aan doen Aan doen, dus sorry, lieve schat. Het is weer net als toen. Ik ben ergens in de stad. De nachten, de cafés, de zomer in mijn hoofd. Ik jakker en ik race tot het is uitgedoofd. Ik kan er niks aan doen. Ik sta in vuur en vlam. Totaal zonder pannezoek, struin ik door Amsterdam. De ochtend gaat weer gloren op het ritme van mijn hart Niemand mag me storen, want ik dans op het biljaar Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen Ik ben de meest gestoorde van het hele paviljoen Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen Ik laat de straten zingen in mijn oude boezeloen Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen Het is een mooie avond, ik ben bier ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan doen, het is dus één keer in het jaar. Ik slaap in het plantsoen en ik zeg niet waar. De lente in mijn haren, de zomer in mijn kop. Ik wil het niet verklaren, ik denk zo, de bitter. Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen. Ik danste rond bij papa als een mannen Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen. Ik voel me echt een cowboy, de helft van de saloon. Ik kan er niks aan doen, ik kan er niks aan doen. Ik wil een polonaise met een hele legio. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan doen. Dan moet je jezelf maar geen zorgen maken als je er toch niks aan kunt doen hoor. Uit een van zijn uh, grote shows Grand Café, zo heette de show, waar hij dit uh, in heeft opgenomen. En dit, dit is Marcel de Groot. Geschreven door uh, Jeff Nijkes. En de muziek is van Paul Elbers Wil je dat nooit meer doen? Wil je dat nooit meer doen? Wil je nooit meer van me weggaan? Wil je dat nooit meer doen? Ook al vraag ik er zelf om Wil je dat nooit meer doen? Wil je nooit meer van vraag ik er zelf voor als ik het al je geschreven is dus door uh, die uh, Jeff Nikens. Allee, en toen drukte ik op de knop van de computer die even niet wilde. Maar na nog een drukke keer komt je tevoorschijn voorschijn Etc. Rumbley en Welmachine. Het was alweer zo lang geleden. Ik ben niet meer die kleine meid van toen. Ik verwacht nu al een tijd niets meer van jou Ik weet het was niet te vermijden En je bent je eigen weg gegaan Door af en toe te bellen bleef je traag. Ik heb nog wel gehoopt dat jij weer bij ons kwam Je taal en nam. Maar die illusie ging voorbij. En daarom rijst de vraag bij mij. je soms een dubbel leven? werd je ongelukkig van je plicht? was de druk te groot, kon je het niet aan? Ik heb het moeten accepteren, verder gaan het moeten leren, dat het in de liefde zo kan gaan. Is het lang een feit dat alles beter is dan strijd? Je zegt het is verleden tijd, maar toch ruis ja, steeds die vraag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 Die springt gewoon van de ene naar de andere nummer. Nou ja, goed, Jesus to a Child was dat in plaats van One More Try, zoals ik daarnet uh, aangaf. Maar uh, we gaan gewoon even luisteren naar een heel oud nummer. Nou ja, heel oud. Zo oud is het nog niet alleen. Het is misschien tegenwoordig een, een heel klein beetje vergeten, want je hoort de dame bijna... Nooit meer op de radio. Terwijl er toen alle presentatoren, alle dishjockeys, vol lof over waren. Over deze dame, die Cathy Melloir. En zeker over dit nummer: 9 million bicycles. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I. It's a thing we can't deny Like the fact that I was Straks een, een vrolijk nummer van uh, Joep van het Hek. En ja, Joep van het Hek is een, uh, eigenlijk een uh, comediant. Hè? En uh, deze man, deze Herman van Veen, wordt daar ook wel onder geschoven. Alhoewel, hij maakt toch vaker veel serieuzere liedjes... ...als die Joep van het Hek. Hè? Wanneer een liefde overgaat... ...is men de weg een tijd lang kwijt. En daarna loopt het uit op haat... ...of grove onverschilligheid. Zo gaat het vaak, maar niet altijd...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 in El Gastón.